Wij beginnen de zogerles 192, deel 2. Deel 1 was het door de week. Ja, hebben we gedaan, deel 1. Pagina mem zijn, 147. De regel 4, 4 van de tekst van de zoger zelf. Uh, deze oot is, is een beetje verhuld, ja? Zoals wij dat vaker tegengekomen waren in de zogenaamde sommige oot. En ook de verklaringen zijn uh, in de trend van onthulling. En anders is het verhuld. En of het onthuld of verhuld moeten we in het met. Uh, blijdschap aanvaarden. Na, want er bestaat een regel, een principe na elke verhulling komt onthulling. Dan weten we dat dit al begrijpen we dingen niet, maar dan draagt er, het erbij dat wij zullen tot onthulling komen, want begrepen als wij niet begrepen, niet voelen, betekent dat het dat we nog geen, geen klie hebben om dat te ervaren als uh, panim Als het licht van de schepper. Als de voorkant. Dat het straalt. Dat hij het. het ah, je, je voelt het. Maar dat is altijd een voorbereiding. Op het ontvangen van het. Alles wat we doen is. Ons schikken om kiliem in ons, kilim van het geven, te laten uh, opbouwen door wat we leren. Daar gaat het om. En niet wat wij begrijpen. Dus dat, wat we leren, dat het bij ons inkerft, de kilim. En dan is, het, dan is het automatisch zal het licht daarin stralen. De regel 4. Ot, ot kuf mem het? Waar ik ila a itma ish mida kulachada ish five mare we ish mida kulachada begin ihu shabbat u ot kuf mem get 148 kraa, en dat vers vers wat in de, in de vorige ot was geciteerd daar stond het dat een, een, een man van een man van maat en elders stond het over moshe gesproken en, het, en op een andere plaats was het is maar eh, een man aanzienlijke man eh man. Uh, dus de zoger legt het ons uit wat wat wat is het dat Waaikra en dat vers aitmar in de hoge leer, in het hoge leerhuis werd geleerd ish mida, dat is dat stukje uit het vers ish betekent een man van maat koel gaat alles komt kom op hetzelfde neer ish vijf maar even ish middag koel gaat een man van aanzien ish maar -e, een man van aanzien we ish en een man van maat Kulachat is hetzelfde. Of komt het op hetzelfde neer. Begin de Iehu let op. Omdat dat is. Shabbat u Tchuma. Dat betekent Shabbat. En Tchum Shabbat. Zo ik zo vertellen. Wat het is. Er bestaat Shabbat. Is, en bestaat op, op de Shabbat. Bestaat ook nog. Tchum Shabbat betekent. Een soort extraterritorium. Zoals men dat. Uh, in de wet uh, ziet, gebruikt men dat op de aardse manier, dat men tchum shabbat, dat men een bepaald territorium afbakend, waar men op shabbat mag, tot waar men kan gaan. Want op shabbat moet men de mens uh, niet daar naartoe gaan, waar Waar het niet mag. Wat betekent waar het niet mag? Op Shabbat is alleen maar geen klipot werken. Dus wat betekent dan op Shabbat niet gaan waar het niet mag? Daar waar al klipot bevinden. zich. Dus buiten de stad, binnen de stad, mag het wel ook. Maar dan bestaat nog 2000 amma. 2000-L el, el. waar nog verder kan men gaan uh, op de Shabbat natuurlijk is het geestelijk wat het, natuurlijk wat het volk niet begreep. al die rabbijnen begrepen geen, geen woord wat het allemaal staat want betekent, Shabbat betekent uh, de atshilut. Uh, atshilut en dan dan komt nog 70 Amma, dat is dan de wereld Briya. En nog 2000 Ama. Dat is, nog, dat is dan van de helft van de Briya tot de helft van de Jitsira. Dat, dat is wat, dat is wat uh, betekent dan de extra Tchum. Dat heet, heet Tchum. Het territorium van extra dat bijgeteld wordt bij de Shabbat. Okay. Um, dat is wat hij zegt ons. Dat die twee namen maar een, een man van aanzien. En een man van maat. Dat is vergelijkbaar met Shabbat. Een man van aanzien, dat is Shabbat. En een man van maat. Dat is de maat van het extra wat toegevoegd wordt aan de Shabbat. Die 2000 l, 2000 Amma. De regel 5 naar de punt. U dechtief, Umidotam zes mij goed sla ir. lota su ol. bamishpat, bamida. Enzovoort. Waar da is me da Vijf want het is geschreven. In het vierde boek van Moshe. Umidotam en hun maat is hier van buiten de stad de regel 6 en dat is aan de aanleiding van dit vers, hadden ze de Torah geleerd en hadden ze dan uitgerekend deze de afgeleid de, de, dat begrip Tchum Shabbat dus het extra territorium dat hoort bij de Shabbat mag men daar dus u ktiv zes, en het is geschreven, lo ol, du maakt geen, du geen onrecht. En er staat het verder, ba mishpat, ba midday, ook in het Torah daar. Ba mishpat, ba en er staat het, als ik me niet vergis, tishatfu haam. Er staat het dus, ba mishpat, door de wet, en bij midda en in de in door de en in maat in de maat dus, uh, zult hij zullen jullie het volk richten. Waar daar is midda en daarom daarom is het geschreven midda is midda een man van maat. En daarom is hij midda van is midda een man. Een man van maat is hij. Zeifen. Wie hu, mama's, ismida. Wie hu, archi, misaife, alma, vad, saime, alma. Saife, alma. Wie hu en hij. Slaat op moshe. En, en hij is dat werkelijk. een man van maat. Wat betekent dat? Jehu Arche, zijn lengte, is misaifa vaarme uit één eind, eind van de wereld tot de uh, andere eind van de wereld. Und Adam achter is schon hachihabe. De eerste, de eerste mens, dus Adam. De eerste mens was zo. Hoe zullen we dat leren? Dus dat hij was een man die zijn maat was. Van één uiteinde van de wereld tot de andere. Dus hij kon zien van binnen, ongestoord was voor zijn zonde, was hij ongestoord zijn. Hij had geen afwijkingen. Alle afwijkingen begonnen met zonde. Wanneer de mens zondigt, dan heeft die, kan die niet zien. Zijn blik wordt korter, steeds korter en korter. En zijn blik was voor de zonde. Was voor... Hij kon zien van één uiteinde tot een ander uiteinde van de wereld. En wat is de wereld? Zon. Ja, dus hij kon dat alles zien. We eten acht na de eerste punt. Haaktief, hamesh, beamma. En als je zegt... Het is zo gezegd, ook daar, dat Gamesh Ba'ama, de maat was (5 Ba'ama, 5 van Amma, 5L, of 5BL, zoals we zien, punt. Dus het is eh, toch wel een zekere begrenzing, het lijkt wel te zijn, toch staat wel geschreven, dat is toch een zekere begrenzing 5BL 5B Ja, dus inon khamesh baama Misaife, 9 alma atsaif alma habe. Dan zegt hij dan deze 5BL 5B ama, die waren van één uiteinde tot de andere uiteinde van de wereld. That is the taal van Zogar. De Hasulam, the rechter column, the regel 11. The referentie van Ot Kuf mem het. Vahi kraba metifta ve hule. Eastern vertaling, 12. Vami kraha ze nishnabo Yeshiva el And dit. Vers werd geleerd in de. Vroeger had, vroeger had ik gezegd dat. Vertaald dat met. De hoge Yeshiva. De hoge leer. leer Talmoed academie ofzo. So, of maar het is. Kunnen we zeggen gewoon. Het, het hoge leerhuis. Punt. Ish werd in Mida. Akkorde gaat. Ish Mida. Dat is wat geschreven staat. Een citaat. Een stukje uit de citaat. Ismida, een man van aanzien, dertien. Hakolja zo gezegd, dat is alles komt, alles is één. Dus alles komt op hetzelfde neer. Punt. Ismara, ee, wie ismida, hakolja gaat. Oeh, ish ha uh, een man van aanzien, wie ismida, een man van maat, hakolja gaat, alles is één. 14. Nader punt, naader eerste punt. Mishum shahu shabbat u tchum shabbat. Omdat het shabbat, het slaat is op het, dat het shabbat is en tchum shabbat. En dit is de toevoeging aan de shabbat. Het territorium van dat toegevoegd wordt aan de shabbat. Shakatuva 15. Kijk, moet je zo zien. Wat is de toevoeging van shabbat? Is het nou een stukje weg wat men mag afleggen op Shabbat en niet meer? Dat zou kinderlijk zijn. Ja, dat, het, dat je mag alleen maar nog een stukje Shabbat gaan. Betekenis betekenis daarvan is dat de hele bedoeling van de schepping, wat is de hele bedoeling? Om het licht te laten doordringen, zoveel mogelijk, tot... Waar het mogelijk is, tot, tot en met de wereld asia. ja of niet? Om het geef, wat is het doel van de schepping? Om de schepping te het goede en het behagen te geven. Dat ja. is dit, dus betekent om de schepping uh, binnen de Kilim, het licht, al het goede, betekent het, het licht van de schem, Het licht laten binnenkomen in de kelim. In de werelden zijn ook werelden, zijn ook asokkilling. Dus de hele bedoeling is om zoveel mogelijk licht aan te trekken naar de werelden. Nou, in door de week hebben wij, wat hebben wij door de week? Door de week is alleen maar, hebben wij de straling van, kan men ontvangen alleen maar, behalve natuurlijk in gebeden, mag men, dan kan men straling ontvangen van bier. Normaal ontvangt men straling van bier. Dus alleen de werelden die gescheiden zijn van de wereld dat zult. En natuurlijk kan men dan bij, bij wanneer men, alleen wanneer men bidt, drie keer, per, uh, drie keer per dag, en dat is ook dan verschillend. S ochtends is de krachtigste, het krachtigste gebed, smiddags is het al minder geset, meer Gwora begint hè, te, zich te manifesteren. En ook en s'avonds is het weinig van, van gesed alleen maar een beetje onderhoudselicht. maar toch wel uh, kan men wel van licht van het absolute aantrekken maar voor de rest is door de week werkt sitra achra sitra achra is voor goed en kwaad en op shabbat steegt stegen, als het ware, de wereld en door de mensen, hier nu is het hier op aarde, doen we ook door uh, de mens, door de in, instellingen voor Shabbat, het mens die instelt maar ook van boven komt het, dat, dat men dat uh, de, dat men, als het ware dat alle lichten van Bia, die dus in de klipot zijn, en in de Bia zijn, dat wordt, die Stegen Die doet men opstegen naar de wereld absoluut. En dan ervaart men dan uh, boven, vanaf boven de gazé, boven de, de taboe, ervaar, ervaart men volmaaktheid. Want alle lichten zijn er boven de gazé. Ja, want boven de gazé is bij de mens ook de wereld absoluut. Ja, in in bij de mens. En dat overeenkomt natuurlijk met de wereld, absoluut in de, in de werelden. Dan ervaart men tot de gazé, van boven, van het hoofd tot en met de gazé, of kan je zeggen nog zelfs tot de taboer, ervaart men wel volmaaktheid. Geen klipot. Maar onder, niet. Onder de gazé. En, dan, um, op Shabbat wordt gezegd dat op Shabbat bestaat nog Tchum Shabbat. Dus men mag nog verder doortrekken dat naar ja, de dus wereld uh, Bria. Het licht van Shabbat mag men nog doortrekken naar de wereld Bria. Dus ook bij de mens, ook ietsje lager. En tot en met de helft van de wereld Yitzira. Dat mag men, maar niet verder. Dus niet verder dan onder de gazee van de wereld Yitzira. Waarom? Daar is al de plaats van klipot. Daar mag, daarom op Shabbat mag men dat niet eens aantrekken naar de klipot. En dan die klipot gaan gebruik maken als het ware van Shabbat. Je gaat een, dat is de schending van Shabbat. Het niet wat men denkt dat dit schending is. Gewoon komedie van flesh en bloed. Dat is, als, als je dat weet, dat, is, dat dat schending is. Dan kan je dan ook op Shabbat uh, duizend kilometer bewezen van spreken lopen, of, of, of reizen, en zal je, zal je dan geen kwaad zal je treffen. Dein? Het is niet van flesh en bloed wat men doet. Het is alleen maar voor dat de mens nog uh, zal nog rijp worden om te voelen, te weten wat hij he, wat het is. Maar voorlopig dan geeft men hen dat dat jullie dat begrijpen wat betekent Shabbat en wat betekent Tum Shabbat, dus dat is toevoeging uh, bij de Shabbat. 14 na de laatste punt. Shikatuwe. 15. Omidotam, sla hier, want het is geschreven. En hun maat is buiten de stad. Dat is dan de suggestie van dit Hoem. In de Torah wordt het zo aangegeven. Uh, 15. Na de punt. We gaan toevelo tasso ol 16. Babi spad, En het is geschreven ook daar in de Torah. Maak doet geen onrecht. En dan staat het verder, 16. Ba mi spaat, ba mi da, door de wet, met de wet en met de maat, zult u, verder staat het, zult u het volk richten. 16. Waar ken Ishmi da En daarom is hij is da Daarom is hij, Moshe, is Ish-Mida, is een is, man van maat. Moshe bracht maat in, in het leven. Maat betekent een zekere begrenzingen. Zonder begrenzingen kan men niets bevatten. Men bevindt zich als het ware in, in de ruimte, in de kosmos, in het gevoel van kosmos, in. Dat men denkt dat het geestelijk is, alles behalve. Dat is wat de wereld denkt dat het geestelijk is. Dat men fly fly away, dat men dan geestelijk voelt, dat men zijn ziel ergens vliegt, uh, uh, ergens daar buiten de, de gelim van de mens. Het is absoluut niets te maken heeft met het geestelijke. Het geestelijke geestelijk is in de eerste instantie de kracht van beperking. Duidelijk, beperking, opbouwende beperking, niet beperking van, uh, je mag dat niet doen, je mag dat niet doen, weet je, zo'n zo krampachtige beperkingen die men oplegt aan de mens, uh, maar beperkingen van die opbouwende beperkingen, op, bij be, be, be, be, be, be, be elke constructieve beperking verkrijg je een nieuwere goed opleiding, verkrijg je een nieuwere stukje, een nieuwere raam. ...ruid, of raam, of duur... ...die open gaat voor jou... ...alleen door de kracht van beperking. Dus nooit denken dat beperking iets, iets slecht is. Maar, dat, maar goede beperkingen... ...beperkingen die niet de mens legt zichzelf op... ...door, door uh, uh, leid, door allerlei rare dingen... ...dat de mens dan zegt... ...oké, okay, ik heb zoveel meegemaakt... Uh, met de drank. Nu ga ik met beperking niet drinken. Dat is, is ook natuurlijk een combo, Maar dat is wat wij bedoelen is dan. Uh, natuurlijk iedereen maakt fouten. Maar de beperking, hoe de beperkingen leren wij alleen uit de Torah. Wij we weten niet wat, wat, wat de beperkingen zijn. Natuurlijk in onze wereld hebben wij we ook de, de, het zinnebeeld van wat het mag en wat het niet mag. Maar, echte beperkingen worden, leren wij vanuit de Torah. Door het leren van de Torah, begrepen, niet begrepen, krijgen we die beperkingen, waardoor bepaalde dingen gaan bij ons dicht. Ja, of, een bodem wordt, als het ware, gelegd. En dan wordt het eh, licht en bevatting komt erin. Kijk nou, uh, een, een eenvoudig voorbeeld is Nederland. De zee, kijk naar de zee. Prachtig, mooi de zee. Maar als je van de zee afknabbelt, een stukje afpakt, een stukje bodem wil je afpakken, dan begrenz ik je iets, begrens ik. En daardoor wordt een vruchtbare bodem ontstaan in plaats van uh, uh, eindeloze zee. Die je ziet. Prachtig, mooi, maar wat kan je daarmee? Zo so is het ook met het licht precies hetzelfde. Als we, als we het licht niet kunnen beperken, dan kunnen we het licht niet beperken, licht kan je niet beperken, maar binnen onszelf kilim maken, dat wij grens trekken. Hoe meer grenzen trekken we, beperkingen, des te meer kunnen wij constructief ontvangen in onszelf. Het is het verschil, zoals we hebben geleerd, dat als een mens bijvoorbeeld eh, ergens in een schuur ligt. En een schuur heeft geen dak. Nou, dat de zon, in ochtend de zon stra straalt in, en helemaal vol, hij is helemaal verblind door het licht. En dat is één toestand. Dat men, dat, en een andere toestand, dat het alleen maar een keertje ergens... Een gatje of een keertje ergens in een bestaat, of een klein rampje zo. Dan komt het een, met mate komt het licht binnen. Zo moet het ook bij ons. Dat de mens moet de, de baas zijn over al die, over, over het wel of niet binnenkomen in hem van genot, behagen, licht, etc. Of in ook in welke mate het moet binnenkomen. Dat is ook wat Yeshua had gezegd de the mens, de the zoon van de mens is de meester over Shabbat. en niet de Shabbat is de meester over de mens. En right? dat is wat hij had gemaakt. hij had gemaakt is net voor hen is het voor religie bedoel Als Shabbat is het iets wat op zichzelf heeft verkregen een status van heiligheid. En als dan zegt men dan mag maar op Shabbat dit niet en dat mag niet meer niet en allerlei andere dingen die men bedenkt, allerlei, allerlei duizenden wetten. Ik, het is onvoorstelbaar als je dat leert wat het allemaal, hoeveel allerlei Wetten wette hebben ze aangemaakt. In elke generatie komen weer... ...andere wetjongens. Die hebben niets anders te doen... ...dan al... Oh, ...die hebben grote koppen allemaal. En ze bedenken weer wetten. wetten. Dus niet de wetten, ze bedenken de... ...de rondom de wet. En dan uiteindelijk wordt het... Shabbat een ellende, want je mag dat niet. Je mag dat niet. Je mag, je mag alleen maar... ...zo net als een engeltje. Dat is absoluut niet. De mens... Is de baas over de Shabbat. Waarom? We zullen dat natuurlijk leren op zijn eigen plaats. Wanneer we de les van de Brit Hadasha zullen leren. Maar waarom is de mens boven de Shabbat? Toen Yeshua had gezegd dat de mens, zoon van de mens is, is heeft de macht over de Shabbat. De bedoeling was natuurlijk dat elke mens daarna, na Yeshua, in het met het voorbeeld van Yeshua zal de meester van Shabbat zijn, de baas over Shabbat zijn. Eigenlijk, right? als de mens komt tot ervaren van de wereld absoluut en ontvangt van de wereld absoluut en niet van die drie werelden alleen van Bia, maar echt, dus, dan wordt hij ook de meester van de Shabbat en waarom ook nog? Wat is de mens en wat is Shabbat? Wie kan zeggen? Alles bestaat uit innerlijke en, en inwendige en uitwendige. Wie is inwendiger? De mens? De ziel? Of Shabbat? Nu? Shabbat? shabbat? Wat zeg je dat? Leer dat ook? Dus twee zeggen Shabbat: Tasso, Shabbat, zegt Shabbat. Wie zegt dat de mens? ja huh? Ellen zegt de, de mens ja Larisa zegt de mens Pim zegt de mens en nu nog hebben we nog drie nog dan moeten meerderheid moeten we hebben hier wat denk jij de mens en jij Luba. de mens of Shabbat de mens, de mens. De mens of Shabbat wie wie is, wie is belangrijker de ziel is de mens en jij ja, weer Shabbat. Dus eigenlijk hebben we 1, 2, 3, hoeveel? 3 is voor Shabbat, 3 zijn voor Shabbat en 4 voor de mens. Ik zeg niet dat ik mijn mening, maar ik zeg alleen wat is innerlijker en wat is inwendiger en wat is uitwendiger. Wie is belangrijker, de mens of de wereld? Natuurlijk alles, alles is samen, is een samenspel van. Dat beide vormen de, de schepping. Maar wie is de innerlijke in de wereld? De mens is innerlijker. Ja, de mens zit, is geplaatst in de wereld. Ja, of niet? Wie is belangrijk? En, ook een ander voorbeeld dat je gewoon ziet. Een koning of de koningszaal? Koning, de koning of de koning of een koning of een koningszaal. Wie is belangrijker? De koning. iedereen is daarmee akkoord? Jij ja, ook? Iedereen is daarmee akkoord. De koning of de zaal? Een prachtige zaal natuurlijk. De zaal is veel meer waard dan de koning. Want de koning misschien is een oude koning. Wie weet misschien, misschien morgen gaat hij dood. Maar daar heb je in de zaal heb je prachtige uh, gouden, alles van goud. Het en, en blijft. Huh? Misschien is alles dat boven. Oké. Maar goed. Maar wie is dan wie is een belangrijke? Nee, maar nee, maar alles, alles nee. En uh, die is die, alles is oké, okay. kunnen we dat niet, maar het de mens is wel de het innerlijke. Altijd goed opletten dat de mens is het innerlijke van de wereld. De, de belangrijkste. Wie is de troon? Wie is de de kroon van de hele schepping. De mens. De mens en niet, en niet de schepping. Niet de zalen. Niet de kroonzalen. Ja, niet de paleizen. Precies hetzelfde is het hier ook. Niet de werelden. Geestelijke werelden. Niet de engelen. Al prachtig mooi uitziende engelen. Met al die vleugels. En allerlei goed. Ja, en heen en... en en zo so aardig, zo so uitstraling, zo so geweldig en zo so dicht bij de schepper. En toch, niet zij zijn het doel van de schepping, maar de mens. De mens, en de mens is gegeven de, de, de, de finishing touch. De mens is de partner van de schepper in de scheppingsplan en niet, en niet iemand anders. Dus wat is Shabbat? Alles is in de mens. Precies. En ook de Shabbat is in de mens. Vier werelden hebben we gezegd zijn in de mens ja, ze ja, zijn ook in de mens, de mens is de kleine en kleine wereld op zichzelf, heeft alles wat in de wereld precies, precies, dus alles dan, dan we hebben we gezien we ook dat Shabbat is ook, eigenlijk Shabbat is de kracht van Shabbat dus is, is, is eigenlijk ook onderworpen, gemaakt speciaal van boven om als een deel van de schepping, om aan de mens te geven. Shabbat is eigenlijk de toestand van de malgoed. Shabbat is de malgoed, de kracht van de malgoed. Alleen maar. Huh? Alleen maar. Alleen maar, dus dat is de kracht van de malgoed. En no. de mens zit in die malgoed. Uh, het is de koninkrijk, het koninkrijk. En maar in die koninkrijk, daar, daar is de mens gezet. Dus... Altijd kijken naar de essentie, kijken wat is innerlijker en wat is uit, uit uiterlijk. En als je dan, dan van uit, zie je dat, dat het hele volk heeft het uh, zo geleerd en zo is het gegroeid dat het uiterlijke, het uiterlijke gedeelte is geworden tot belangrijker dan. Dan het innerlijke gedeelte, dat is wat uh, we leren, de waarheid uh, leren wij in, um, in plaats van allerlei verzinsels, al goed bedoelde verzinsels, maar iets wat niet zit inherent in, in, de, in het scheppingsplan en in de krachten van het heelal, dat is voor ons verzinsel, duidelijk? Ja, Menselijke, ja, menselijke gedachten, gedachten over het geestelijke. Terwijl het geestelijke is, uh, uh, heeft een structuur, uh, speciaal heel andere structuur. De schepper zegt, mijn gedachten zijn niet jullie gedachten. Dus, dus om te weten hoe dat in elkaar zit, moeten we ons uh, schikken. Naar de hogere, dat, is, dat leren wij dus van de Torah-geleerden, de ware Torah-geleerden, die uh, zichzelf getransformeerd hadden van de wens om te ontvangen naar de wens om te geven. Als een mens zichzelf transformeert, een plaats heeft in zichzelf, die uh, werkt omwille van het geven. Is het, alles is maar een plaats in de mens. Niet alles is in de mens zo. So. Dan heb je al een plaats. Van waarmee jij kan. Jij overeenkomst heeft Met het hogere. En dan kan je daarmee. Kan je dan communiceren. Met het hogere. Denk Alleen maar overeenkomst en eigenschap. Uh, 16. We gaan verder. Naar de eerste punt. Waar ik aan is dus daarom heet, hij, is hij de man van maat. Wij, wij, wij zeggen ook zo, een mens moet een moet, moet, moet maat hebben. Een maat hebben betekent, je weet wat je kan van iemand verwachten, etcetera. niet uh, iets dat... Alles moet maat hebben. Maat betekent, maar wij spreken van maat wanneer, de, wanneer iemand bepaalde begrenzingen heeft die overeenkomen met de krachten van het heelal. Ja, Speciaal uh, ingericht, zichzelf inrichten, op de manier zoals Moshe was. Hij richtte zichzelf in op de manier dat hij kon zich in overeenstemming brengen met het hogere, en dan, alleen dan, kijk daarom Moshe ook altijd, nooit uh, had direct iets, een uit zijn mond gezegd, hij ging altijd eerst in zijn uh, gebed, in zijn tent, zoals met zijn tent van samenkomst, en ging daar eerst mediteren, ging daar eerst brengen zichzelf in overeenkomst naar eigenschappen, en dan ontving hij het antwoord, en dan gaf hij het antwoord aan het volk. Op die manier. We hoe zeventien ze mamas, Isch mida, arko, hu, misofaulam ulam, wat, sofaulam. sofa We hu, en he, zei mamash, dat werkelijk is, isch mida, een man van maat. Arko hu, misofaulam ulam, zijn lengte is van het einde van de wereld tot het einde van de wereld. So het letterlijk. Achttien. Na in de eerste punt. Ken hij ja, Adam Arishon? Zo so was de eerste mens. Zeg hij. De Zocher zegt. Mm -hmm. Weimt Omar, 19, nee, Hareik, had u of Chamesh ba'ama, Amma? En die jij ja, zou zeggen. Nou, kijk, okay, kom je dan nou met een bezwaar? Je zegt. Nou, het is toch geschreven. Chamesh ba'ama, Amma? Vijf bij Amma? Punt. Dus vijf volle. Eenheden, ja, 5 misschien, 5 meter bijvoorbeeld. En ama is 30 centimeter 40 centimeter. 5 bij L. Ga maar bij ama en lu, wat zo hij zegt deze 5 bij ama. Die zijn van, de ende, van het einde van de wereld tot het einde van de wereld waren. Dus de maat daarvan is van. Het einde van de wereld tot het einde van de wereld. Dus van één uiteinde van de wereld tot het andere. 21 naar de punt. Of begin de week. Pir Peruus. Uitleg. Na de punt. Hoe met diefde? Hoe met De Kutschabrihu. De Kadoshbaruhu. Weet het te zeggen. Shal benai. 22 met yifte, Zo amar, Rabbi Shimon praïti benai alia we hem 23 moatim we jes metifte dat 24 we hoe metifte de, uh, met, de metatron we hebben dat ook geleerd is goed nog een keer te herhalen 21 hoe, met de kadoshborogu, wat betekent het hoge, hoge leerhuis? Dat is het leerhuis van de kadoshborogu, dus in de wereld het salut. Schaalim bené met Yifta zo, dat over de zonen van dit huis, of van dit leerhuis, oftewel over de uh, leerlingen van dit leerhuis, 22. Rabbi shimon, zei rabbi shimon. Raïti benai Aliyah ik zag hen die zich verheffen. We hebben hem watim, en die zijn weinig weinig. Weinigen. Dat heeft hij gezegd, kijk nou, dat Rabbi Shimon heeft dat gezegd in de, in de in talmud Talmud Zuka. Dus niet alleen in de Zogar zijn, hij heeft zijn uitspraken van Rabbi Shimon bar Yochai zijn uh, iets van 3000 weet niet precies hoeveel in de taal dus hij was uh, een van de grootste van de taal geleerd 23 en er is nog een tata een lager huis een lager leerhuis 24 en dat is de metief dat is het leerhuis van metatron, we hebben dat geleerd van uh, de engel, de die grootste engel, die zetelt in de wereld, etc. Punt. En daar is hij, als het ware, zijn niveau is. Daarom Zijn niveau is het hoogste niveau en daarom wordt genoemd naar hem. We omersen, hij in de regel 1, de linkerkolom. Shibero asaba niet ba'er want die tief en hij zegt. De shahai kra, dat dit vers de linker kolom die je streikt. Shibero asaba die sabad de aude heeft uitgelegd. Asaba betekent de rava dus rava menuna die ik roepte niet bij R, bij metief A is uitgelegd in, de hoge, in het hoge leerhuis. Levisje me waar, lefaneen. Volgens, zoals hij legt het uit voor ons. Dus wat wij gaan verder leren. En natuurlijk, als het wordt uitgelegd in het hoge leerhuis, is het, betekent dat het, de betekenis daarvan ook zeer hoog is. De regel 3. Vahine Ishmar e hu hamadrigade moshe. Fier. Shalav neymar velo kam od navi Israel ke moshe. Five. Shihusot umare velo behidot zes. Ne, ver talik. Vahine, en zir Ishmar e, a man van anzin, hu hamadrigade moshe, that is, de traptreden van Moshe. Niet dat hij he, dat het aanzien wordt betekend in deze de twee woorden, see, dat is de, de woord weergegeven, de traptreden van Moshe. Shalav, neem dat dat over hem is gezegd. We en er kwam niet meer uh, een profeet in Israël, zoals so Moshe. 5. sot dat, dat is het geheim van wat geschreven staat, ook in de Torah, in het vijfde boek van de Torah. Omar e, en het, het is zien. En hij gaat dus wilobachidot en niet met raadsels. Dus hij kon zien, Moshe kon zien, de schepper teta tet en niet door raadsels, bijvoorbeeld, door raadsels, bedoel door, door visioenen, uh, allerlei in verrukkelijke toestanden komen, allerlei andere extase, etcetera, cetera Want et cetera. hoe dat er goed als iemand probeert iets van extase, extatisch iets no. naar voren brengen, ook in onze tijd, vooral <laughs> in het bijzonder in onze tijd. Dan moet je vluchten daarvan. De schepper is niet gegeven in onze tijd. Vooral het is, het is helder en duidelijk. De niet in de extase komen. Niet met handen en voeten te praten. Maar wij leren de Kabbalah. Je kan gewoon aanroepen, oproepen. Gewoon door je instellen van binnen. Kan je via de plaats in jezelf. Die waardoor. In bepaalde plaats in jezelf die jij... Eh, inricht... om daarmee... in overeenstemming te komen... met het hogere. En vanuit die plaats kan men... dingen doen. Ook krachtige daden kan men doen. Etcetera. En niet waar geen... extase en allerlei cetera. moet je dan weten dat dit... dat dit een, een... fantasie is... of allerlei andere dingen. Het is niet de manier waarop... De schepper praat met de mens. Of ja? Logisch, logica. Welke logica? logica. Nee, nee, niet de logica. Overeenkomst naar eigenschap. Dat is wat op die manier de mens kan ontvangen alleen door zich ontvankelijk te maken. Hoe kan je ontvankelijk jezelf maken? De mens is de wens om te ontvangen voor zichzelf. De schepper daarentegen is de wens om te geven. Hoe kan je die twee laten brengen tot brengen, Hoe kan je die twee brengen tot harmonie, tot contact met elkaar? De ene is gever, de andere is ontvanger. Nou, door de ontvanger te laten werken als gever. dus als een ontvanger kan zichzelf uh, maken, ontvankelijk maken, betekent zijn ontvangslust te transformeren zichzelf zijn wens te te, dat, te verdunnen zijn wens omwille van de eenheid met het hogere, daarmee kan je alleen, daarmee kan je ontvangen je hoeft niet uh, in, in, hoeft men niet in uh, in, in, uh, in raken in, in hoe zeg het, in trans en al die andere dingen als ik kijk naar al die trans, trans, toestanden. Waar dat men brengt de mens tot in trans. Door allerlei secten, door allerlei of zelfs religieuze dingen. Dat men zegt dat men allemaal de oogjes dicht doet. En allemaal traditionele dingen. Hoog, hoog, hoog naar beneden. En dan zegt men dan. En nu gaan we dan met de schepper praten? Vader in de hemel. Gewoon verstandelijk woorden men spreekt. Is dat iets? Nou, wat je ziet, bijvoorbeeld, wat ze doen, is dat nou iets? Brengt men zichzelf in overeenkomst? Absoluut niet. Ik zag iets, wonderlijks iets. Ik zag op de tv. Was het op zondag, uh, geloof ik? Was het... Doe ik tv aan? Het was in het in, in, in, in Engels. Amerikaan, Amerikaan, weet ik niet. Maar Engels, hij praatte Engels, een perfecte Engels, dus echt uh, moedertaal. En er was een man, in, ergens in de, in de kerk, hoe weet ik niet. En, en, uh, was hij, niet in de kerk was, maar was het voor vele mensen, was het. Was het ja, heb je dat gezien? Nee. Uh, dus, op de, TV, op de tv was het. En hij stond op de tafel. een man van, ik weet niet hoeveel, hoeveel dertig jaar oud misschien... Maar en, uh, zonder armen en zonder benen. Gewoon zo'n zonder, zonder, gewoon zo klein... Een romp. Huh? Een, romp. een romp. Een romp. Gewoon een romp stond op de tafel. Maar hij opende zijn mond. Gewoon zo geboren. En hij was, hij was wat hij had gezegd en hoe hij had gezegd. Ik heb nog nooit een Jood... Zien zo spreken over de schepper zoals hij. Ik heb nog nooit een rabbi gezien in mijn leven. die over de schepper zo kon spreken als deze gooi. Als deze. ik Ongelooflijk. En hij niet, niet zonder, pavel, zonder pathos, maar wel van binnen. Ik voelde de kracht van hem, de kracht van geloof uitstraalde. Hij van binnen voelde ik en en ik weet waar ik het over heb, want dan had ik mij ook op dat moment ingesteld op de golflengte van mijn plaats, in mijzelf, die dus kent een, een zekere mate overeenkomst met het hogere. En daarmee heb ik geluisterd naar hem en niet als gewone mens dat doet. En op een zekere moment, zekere moment had ik niet meer gezien dat hij, kijk naar hem ook, Doorheen, en ik zag niet meer dat hij zonder benen en voeten was. Ik zag hem helemaal groot, hij was groter en groter. Ik zag zijn innerlijke, zijn innerlijke lichaam, zijn geestelijke lichaam. Nou, was het geweldig. Dat is door de kracht van geloof. Hoe hij sprak over, over Hashem en over Jezus, de manier, hoe hij dat zonder, en ik voelde wel, dat hij, hij sprak wel, uit het geloof, en niet woorden, zoals, ook je ziet, normaal in de kerk ook, een priester zegt gewoon woorden, of doen wij oogjes dicht, en laten wij even bidden, en vader in de hemel, gewoon, doet mond open, gewoon, uit dezelfde plek, waarmee hij, uh, drinkt water drinkt en and alle andere dingen dus al oh, deze wereld met de instelling van deze wereld sprak, spreekt die in plaats van die speciale plaats in de mens waar langs de mens kan communiceren met de schepper. And deze deze man of deze romp heeft het wel uh, uh, naar voren gebracht dat en hij is natuurlijk professioneel doet veel, veel dat soort optredens maar zo kon ik het zien dat was ik blij, was ik gevoel had ik nou vanuit het geloof en niet natuurlijk uh, was het een voorstelling? Of? nee dat was een soort een soort, soort, soort, uh, soort mis ja, maar dan oh, niet een mis Nee, dat was gewoon zijn... Uh, well, hij is een prediker. Oh, ja, ja. Hij gaat gewoon als... Uh, uh, tor, uh, gewoon... Een, zeg je dat? En voor, nee, het was geen, was geen kerk. Het was niet de kerk. Hij was alleen... alleen hij, ah? Nee, hij was gewoon... Hij was op, een, op, het, uh, op het podium. Het was waarschijnlijk niet eens in de kerk. Het was gewoon op het podium. in de zaal was... ...vol zal en zo so had hij... Huh? Nee, in het Engels, hij hij dat in het Engels gedaan. Maar het was echt geweldig en, en hij was blij en hij was gelukkig. Ongelooflijk, ik voelde enorm geluk van hem uitstralen. Omdat niet de handen en de voeten, dat had hem niet meer al... En geweldig dat het juist dat was geweldig. Want de, hij had de, het wonder laten zien. Ik weet niet of anderen dat hebben gevoeld. Maar hij had juist het wonder laten zien. Hij had eigenlijk gezegd, met, als het ware door zijn uitstraling, had hij als het ware ge, uh, het bewijs geleverd van de kracht van Yeshua. Want hij had... Laat zien dat ik was zonder armen. En, as, en, en Yeshua heeft mij uh, armen gegeven. En ik was zonder benen, hij had mij ook benen gegeven. Want hij had, dat is begrepen, dat is de wonderen die Yeshua had ge, uh, gemaakt. Die wonderen heeft hij gemaakt wat deze man uh, uitstraalde. Moet je niet denken dat het wie denkt eh, dat Yeshua had gespucht in de ogen van een blinde en die ging zien. Fysiek zien. Dat is afgoderij. Eigenlijk Moet je zo zien. Dat is afgoderij, als je denkt dat iemand zo dat hij dat zo deed. En dat iemand bijvoorbeeld verlamd was. En dat Yeshua zei: Sta op en die neem jouw in Mati en Ga. En die stond op en die ging daar fysiek weg. Wie dat denkt, met inbegrip van uh, de grote uh, priesters, wie dat, uh, dat zou dan kunnen denken. Dat is een pure afgoederij. Want de schepper heeft absoluut niets te maken met het vlees van de mens. Met de mens. Het vlees is het en de botjes wat aan ons gegeven zijn. De mens moet zelf zorgen daarvoor. En als de mens, uh, de ene die wordt geboren met zonder armen, zonder benen, zoals so deze, deze man, deze romp, die stond, stond op de tafel, hij zegt: Het wonder gebeurde aan mij, hij zei, aan hem, dus dat ik zo geboren was. Op die manier, de schepper heeft mij een taak gegeven om uh, zijn glorie uh, te, te naar buiten te brengen naar, naar anderen te brengen heeft dat, dat, die, dat heeft hij zelf gezegd dat anders zou hij dat niet doen kijk stel dat hij twee beentjes zou hebben en twee, en twee handjes zou hebben dan zou hij misschien een schurk zijn of je misschien zo'n danser zou zijn. No, een balansje, Of iemand anders. No, geweldig, mooi. No, en, of iets anders. Maar nu... breng je de kracht... ook van hoog, van boven... naar beneden. En dat is geweldig. Ja, dat is het wonder. Dat moet je zien. Dat is wonder. En niet uh, dat men... denkt dat... dat, dat uh, Jeshua of, zijn, of, zijn, of zeggen dat zijn leerlingen, die konden uh, iets wat fysiek um, niet in orde was, dat zij konden dat uh, verhelpen op die, op die manier dat hij uh, zegt, sta op en die gaat. Dat ze geprobeerd, veel trucjes met dat soort dingen. Ik ja, herinner je nog, dat iemand zit in een rolstoel en opeens... Uh, Sta op en die gaat opstaan en dan is het natuurlijk een publiek, publiek natuurlijk die staat versteld en die helemaal op. Dat is allemaal geen wonder. Dat, want de mens waarom, als je zoiets so wilt interpreteren, dat betekent dat jij, dat wie wil zo so interpreteren dingen, dan betekent dat men tegen spreekt, tegen de schepper, als de schepper iemand laat geboren worden die die verlamd is, of die uh, blind is, of die ten, dat is allemaal, ter, ter, is allemaal ten glorie van de Schepper. Eigenlijk de mens is gemaakt ten glorie van de Schepper. Ja of niet? Als de mens of die blind is, of die dat is, of die, je ge, ge, ge, ge vindt geen mens op de aarde die volmaakt is. De vele die... Me, die schijnbaar volmaakt zijn, die hebben vele gebreken die onzichtbare gebreken zijn voor jou of die camoufleren hun gebreken. Geen mens op aarde is die volmaakt is. Eigenlijk, als iemand van, van buiten een beetje zo gaaf is, dan is het van binnen verrot zo gemaakt, want de mens moet vragen... verzoeken de schepper, en weten... Dat, de, dat hij leeft voor de schepper... en niet voor de glorie van de schepper... niet voor eigen glorie. Ja, en op die manier... De, op die manier de mens leert te geven. Goed? Dat je begrijpt dat het... Over, we gaan die over die wonderen straks praten... Uh, op zijn eigen plaats... over hoe de wonderen... van Yeshua zijn, maar dat je dat je alvast al even smaak kreeg. dat dit niet wat men kinderlijk denkt over die wonderen die Jeshua deed dat die niet het was absoluut niet wat niet het geval